Elke morgens, winter, zomer spring ik zeven uur uit bed en als ik me soms verslaap, dan ben ik woest. Het zit hem in een heel lief meisje dat ik elke morgen zie en dat ik als ik deur te zeggen moest. Aardig meisje, aardig meisje, met je mooie ogen en je frisse mond. Aardig meisje, aardig meisje, weet je dat ik jou direct al aardig vond. Iedere morgen dat ik jou zie, dan geloof me is voor mij de dag weer goed Oh het kan me zo verdrieten en ik ben niet te genieten Als ik jou niet ontmoet <middels> Elke morgen onder het scheren repeteer ik altijd weer Wat ik haar zo dolgraag zeggen zou Maar als ik haar aanzie komen zo betoverend en charmant Vergeet ik wat ik haar vertellen wou Aardig meisje, aardig meisje Met je mooie ogen en je frisse mond. Aardig meisje, aardig meisje Weet je dat ik jou direct al aardig vond Ieder morgen dat ik jou zie